Voor het welzijn van het kind werd een amberalert uitgegeven. Het jongen is ongedierd en de vader is meegenomen naar het bureau. De politie heeft in Bosnië en Servië een mogelijke medeplichtige opgepakt van de man die gisteren de Amerikaanse ambassade in Sarajevo heeft beschoten. De vermoedelijke dader werd gisteren al opgepakt. Vandaag kwam de speciale politie-eenheden dorpen in Bosnië en Servië uit. In totaal zijn 17 mensen gearresteerd. De politie zorgt vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. De dichter Michael Higgins wordt de nieuwe president van Ierland. Hij won de verkiezingen met 57% van de stemmen. Higgins is parlementslid voor de Ierse Labour-partij en in de jaren 90 was hij minister van Kunst en Cultuur. Hij wordt de opvolger van Mary McLees, die 14 jaar president is geweest. In Ierland heeft de president vooral ceremoniële taken. De voetbaltopper tussen Twente en PSV is geëindigd in een gelijkspel. In Enschede werd het 2-2. Ajax won uit tegen Rode JC met 4-0. En Heerenveen versloeg thuis ADO Den Haag ook met 4-0. Hekensluiter Excelsior won thuis met 1-0 van RKC Waalwijk. Het weer...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 His heart begins to beat van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Such is life. Feel beautiful life. I see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 Van zandvoort. Ja, ja.